Heeft eigenlijk niet zo gek veel opgeleverd. Nu misschien voor het eerst als er wat ruimte wordt vrijgespeeld bij Mertens aan de linkerkant. Maar die wordt door Wijnaldum hoogst ongelukkig aangespeeld. Krijgt de bal een meter achter zich. Alle vaart is er meteen uit. Wel de omsingeling nu met een voorzet van Pieters op het hoofd van Blind. Die speelt bij Ajax zoals u weet. En komt de bal dan op de rand van zijn eigen schaafhoekgebied in de voeten van Anita die hem verder verwerkt. Er komt de bal na tussenkomst van PSV via Bauma onmiddellijk terug ook. Maar heeft Ajax daar nou ook het antwoord wel weer klaar, want trapt het de bal rustig weer richting de middenlijn. Dan wordt hij uiteindelijk verwerkt door Ebicidio, die nu halverwege de helft van Ajax de bal maar een rost naar voren geeft. Daar staat van Ajax niemand, maar wat geeft het? Marcelo neemt over. PSV komt. 20 minuutjes nog, maar PSV wordt maar niet gevaarlijk. Het komt wel, maar het komt ook niet. Zoals nu, een balverlies bij Wijnaldum, Toch opgevangen door Marcelo. Dan naar de rechterkant, met heel veel moeite binnengehouden. Maar wel goed door Lens, die zelfs Wijnaldum bereikt. Uh, dat had hij zelf niet eens verwacht. krijgt de bal terug van Wijnaldum En probeert hem in het strafschopgebied te prikken. Dat lukt net niet, maar de bal komt, blijft in Eindhoven's balbezit via... Uh, Mertens, Mertens trekt naar binnen. Wordt uh, opgevangen. Uitstekend opgevangen door Eversilio. Die een goede invalbeurt heeft voor ons nog. Maar die de bal wel kwijtraakt aan Strootman. Strootman bal naar buiten naar Pieters. Pieters moet uh, komen met de voorzet. Slechte bal. Helemaal uh, over de achterlijn. Lijkt mij. Nee, hij blijft nog net binnen. Maar helemaal aan de andere kant van het veld komt hij terecht bij Jermaine Lens. Lens met uh, blind tegenover. Zich gaat er langs. Gaat dan het op gebied binnen. En dan is een uitstekende dubbele dekking van uh, Eno in dit geval. Die uh, uh, uh, blind Helpt en de bal oppikt. En Lens dus het balbezit ontfutselt. Ajax blijft in balbezit met de wilde trap van Deli naar voren. Opgevangen door PSG. PSV zal in de ogen van Coucu moeten voetballen. Daarom haal je Toyvonen er misschien uit en zegt je breng ik uh, Lens in. Maar als je nou Toyvonen eruit haalt en vervolgens ga je toch allemaal hoge ballen dat stafvotbied ingeven. Dan had ik Toyvonen toch maar even laten staan met zijn lengte. Want nu staat Matafta echt alleen. Die wordt omringd door Lens, Wijnaldum en Mertens. Nou... Kent u ze misschien niet, maar ze zijn met z'n drieën even groot als Toyfone in zijn eentje. Dat heeft echt geen enkele zin. Nu heeft Strootman wel begrepen dat hij moet voetballen. Die probeert een steekballetje over de grond te geven, maar dat het bal bereikt dan volgens mij taf niet. Strootman boos, wegwerpgebaar, omdat hij onbegrepen blijft. Aan de rechterkant Ajax in de aanval, via Ebesilio, via nu uh, op het middenveld Eriksen. En Ajax kiest uiteraard eigen voor zijn geld. Want altijd veel risico nemen, dat is niet meer nodig. 18 minuten voor tijd kan de bal zoals nu. Via Eriksen, dus ook gewoon rustig terug naar de keeper. Ja, de euferie afgelopen woensdag na het behalen van de finale voor de Weker. Want door PSV begint wat weg te ebben in deze wedstrijd uiteraard. Want het lijkt erop dat er een flinke klap is toegebracht aan PSV. In de strijd om het landskampioenschap als het zo blijft. Na 72,5 minuten spelen en een 2-0 voorsprong voor Ajax. Vermeer heeft de bal. Wat uh, paniekerig. Totaal geen nut om zo paniekelerig te zijn. Zonder PSV'ers in de buurt speelt hij de bal naar voren. Zomaar op de borst van Strootman. En dan wordt er een overtreding gemaakt van Blind op Lens. Die wat last van de rug heeft. en Een vrije trap. Voor PSV. Ik zal even kijken hoe het met Lens gaat. Als ik labiat was. Om even te wachten. Dat doet hij ook. En ook wachten totdat de koppers mee naar voren zijn. Want de vrije trap wordt genomen. Gaat richting tweede paal. Daar is Bouma. Bal voor het doel. Wordt weggekomen door al de wereld. Opgevangen door Strootman. En Strootman blijft bal bezitten in het straksgroepgebied. Brengt hem voor. Wijnaldem krijgt hem niet richting het doel. Wegkans. Wegmogelijkheid voor PSV. Het is Lens een beetje zijn rug geschoten, denk ik, na dat duwtje dat hij krijgt in zijn rug van Blind. Hoewel hij nu wel weer langzaam maar zeker in beweging komt omdat er een bal richting kwam. Maar dat gaat ook allemaal niet van harte. Het is voor PSV te hopen dat hij de invaller door kan. Anders zou je wel heel snel een onhandig door je wissels heen raken. Maar het looppasje bij Lens aan te zien valt de schade wel mee. Ingooi voor Ajax, ter rood van de middenlijn. De boer zegt tegen mensen die zich warm lopen dat ze zich mogen melden en dat er eentje... In gaat vallen, wie blijft voorlopig onduidelijk. PSV kopt een bal weg die door Ajax wordt ingegooid. En wordt uh, dan opgepikt door Lens. Lens stuurt nu Wijnaldum de diepte in. Wijnaldum komt niet meer de bal, maar Tafs wel. Maar wordt er heel keurig van de bal gezet. Daardoor vertongen. Ijzersterk gespeeld. Anita krijgt vervolgens de bal. Die gaat wat lopen. Aan de rechterkant is Van Rijn weg. Dat heeft niemand gezien. Nu wel. Dus Zo komt de bal daar alsnog. Maar dan durft Van Rijn eigenlijk niet meer door te lopen. En speelt hij de bal terug via Anita. En weer terug naar Aldewereld. PSV loopt. PSV jaagt, maar komt er simpelweg niet aan te pas. Om de PSV niet in goede doen is. En Ajax de wedstrijd eigenlijk al de hele middag controleert. Maar daar nu ook vrolijk mee verder gaat over. Een kwartiertje nog. De PSV heeft echt een wondertje nodig om nog terug te komen in de wedstrijd. Want de ploeg mag daar voorlopig weinig aanspraak op maken. PSV gaat ook zo dadelijk een nieuwe tegenstander zien. Een van de elf, Hulikien, gaat komen zo dadelijk bij Ajax. Terwijl er een blessure is voor Pieters, denk ik. Daar in het strafschopgebied. Die even geraakt is door Ricardo van Rijn. En even kijken of we dat in de herhaling kunnen zien. Uh, Ouderwet judo was het. Lekker, uh, Rond op de schouder de en naar beneden trekken. Nou, in ieder geval uh, komt, uh, komt het allemaal wel goed. Uh, komt Kees van der Linden, uh, verzorger erin. Maar krijg je de wissel bij Ajax. Demi blinkt eruit en Boelekje erin. Nou, boelekje een beetje naar linksback zijn. Nee, hij wil snelheid op uh, lens. Dus hij zet Anita daar nu op. Dat is natuurlijk dus niet heel raar. Daarmee zet je Sien de Jong uit de spits weer op het middenveld en uh, komt Bulekin erin. Dus dat is wel te verklaren. Daarmee neutraliseer je in ieder geval het voornaamste gevaar van Lens. De eerste wissel van, of tweede wissel van Ajax dat Eben Sidi natuurlijk al van Lukoki was gekomen. Maar ik kijk even naar de andere kant van het veld hoe het nou met Pieters gaat. Die uh, toch wel behoorlijk geblesseerd raakte naar die judo-vurggreep. Wel mee hoor. van uh, Van maar die hing hem om de nek, ging naar de grond. Maar hij staat weer Pieters, loopt op eigen kant naar de zijlijn. Zal zich daar nog even verder laten verzorgen. Of is dat niet eens meer nodig? Nee, dat is niet eens meer nodig. Dus die gaat nu zometeen de teken geven aan Vink dat hij er weer in wil. En dan zal het ongetwijfeld mogen ook. Als Titon voor PSV de doelgrap neemt. Na 76 minuten precies, komt Pieters het veld weer in, is het weer L tegen 11. En heeft hier met een kop als een eerste balcontact. Dat zeg ik wel, maar het is niet zo. Want hij wordt in de lucht door Marcelo afgetroefd. Alle spelers staan weer op de juiste plaats. Anita dus links, Beck, uh, de Jong een linie terug op het middenveld. En Boulekien is nu de scorende spits. en nog niet scorende spits, terwijl Wijnaldemond uh, eruit gaat. En uh, balbezit is voor 1 Dat doet hij knap. Hij krijgt een open doek van het publiek als hij de bal naar Eriksen speelt. Eriksen gaat lopen met de bal. Eriksen nog altijd in balbezit. Eriksen nu halverwege de psv Hij Speelt de bal naar de rechterkant. Naar uh, uh, Van Rijn. Van Rijn met een voorzet. Bijna bij Boulikin. Die wordt even licht uh, vastgehouden door Marcelo. Maar niet uh, dermate zwaar dat het een overtreding was. Maar in armoede schiet Hutchinson de bal over de zijlijn. Mag Ajax gooien. Doet dat via Anita naar vertongen. Die wordt bijna de bal afgesnoept door Matas. Maar bijna is niet helemaal. Het is nog niet gedaan. Natuurlijk niet. Met nog 13 minuten te gaan. De 2-0 voorsprong voor Ajax. Door goal van Aysati en de Jong. Maar toch. Een groot compliment voor Ajax en voor Frank de Boer. Dat je tegen PSV dat eigenlijk op volle oorlogsterkte hier kan verschijnen. Niemand mist. Iedereen kan opstellen die het maar wil. Een elftal moet opstellen waarin je eigenlijk zeg maar op papier je voorhoede waarmee het seizoen misschien wel had willen beginnen. Boerrichters, Sikverson, Sulemani, die er allemaal niet zijn. Je beide backs ontbreken van de wiel, International nota en Boylussen. Een van de vormgevers op je middenveld, Theo Jansen, is geschorst. Ook nog vervangers zoals bijvoorbeeld Ooyen niet inzetbaar zijn. En dan toch gewoon met 2-0 voorstaan tegen PSV in zo'n wedstrijd. En eigenlijk geen kans weggeven ook. Nogmaals, PSV speelt niet goed. Maar het uh, is ook toch zeker... Goed om Ajax een compliment te maken. Want Ajax lost dat met zoveel laten we zeggen, vreemde eenden in de bij. Toch gewoon uitstekend op. Tietom aan de bal. Tietom op de punt van zijn strafkoopgebied. Oh, wat een gevaarlijke bal wil stroombal aanspelen. Dat loopt maar net goed af. Aysat zit er wel even tussen. Maar doet dat met een sliding. En kan de bal niet controleren. Zo krijgt PSV de bal toch weer terug. Maar door dit soort fouten zou je zelf natuurlijk voor tijd definitief uit de wedstrijd spelen. Ja, nu ook weer bij Naldem die de bal uh, uh, van de voet af laat springen door gewoon beter werk. Ik, ik heb ook het gevoel dat Ajax er gewoon meer op zit, beter op zit. Als je ook kijkt naar de dreiging, die komt helemaal niet van PSV. Die komt veel meer van Ajax, ondanks die uh, 2-0. Want uh, uh, zoals nu ook, nu heeft PSV wel balbezit. bal gaat weer terug naar Strootman. Strootman uh, de diepte in op Matafs. Matafs, weinig van gezien, wordt ook weinig aangespeeld. raakt de bal nu ook weer kwijt. Het is de mooie lichaamsbeweging van Sim de Jong, die de bal naar buiten brengt naar... Uh... Is dat hij die daar speelt? Ja, inderdaad, Ayşe terug naar Van Rijn. En zo uh, speelt Ajax het uh, slim. Is het nog steeds geen grootste wedstrijd? Er is een spookrijder, in ieder geval niet hier op het veld, maar een spookrijder. Inderdaad, rijdt hij op de A58, Vlissingen, berg -om zoom Dan komt hij daar een spookrijder tegen tussen berg om zoom en Roosendaal. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt hij op de A58, Vlissingen, berg -om zoom Dan komt hij daar een spookrijder tegen. Terug in de Amsterdam Arena waar Ajax en PSV nog 11 officiële minuten te gaan hebben. Plus wat extra tijd. Ajax via Aissati en De Jong met 2-0 voorstaat. De tweede goal van Ajax van De Jong uit een strafschop. Matas zo even een euh, nou ja, schotje plaatst in de richting van het doel van Vermeer. Die niet heel erg in de war was. De Bal ging een paar meter naast. Zo is Matas in ieder geval twee keer in beeld geweest bij een doelpoging van PSV. Met daarmee is de Eindhovense koek wel op. PSV leidt balverlies op het middenveld. Er wordt een overtreding gemaakt ook door Bouma die te hard doorgaat op Boulikine. En in de middencirkel komt er een vrij schop voor Ajax. Dat normaal gesproken zo vroeg het in ieder geval wel de schaapjes op droge heeft. Ik heb het indruk dat ook sommige mensen dat vinden, want ik zie de eerste mensen al naar huis gaan zelfs. Dat begrijp ik nooit, maar ik vooruit maak. maar. Misschien moeten ze nog even naar de studio om uh, nog een laatste drankje te drinken. Je zei al de koek is op. Uh, hier wel. Misschien kan er wat uh, gebak uit de studio gebracht worden. Dan is er toch nog iets te doen hier wat dat betreft. Maar de vrije trap is weer voor Ajax. Nee, geen vrije trap. Het is een inboor voor Ajax. Via Anita die daar staat en het natuurlijk rustig aan doet. Ik zie weer wel iemand warmloon van PSV. Het begint wat laat te worden. Nog tien minuten te gaan. Jan Wenegorf of Hesseling is aan de zijkant zich gaan melden om de warming-up te doen. maar ja. Als je geen enkele kans weet te creëren... want ik heb geen enkele kans van PSV zo'n beetje gezien... dan kun je spitsen erin brengen. Maar ik denk dat het grote probleem... de aanvoer richting de spitsen is vanmiddag voor PSV. Want dat is helemaal niet gelukt voor ons nog. Misschien dat we in de laatste 10 minuten daar nog iets van gaan zien. Maar het merkwaardige is dat PSV dus zometeen Venegor gaat inbrengen. en Dan kom je dus toch in de situatie dat je hoge ballen naar voren gaat pompen. Had dan Toyfono laten staan. tenzij die geblesseerd is wat ik niet weet... En er iets mee is waardoor hij niet verder komt, dan uh, zal het allemaal wel. Maar anders begrijp ik daar helemaal niks van om dat op die manier te doen. zit voor PSV, zit voor Hutchinson. Die wordt weer onder druk gezet. Labiat, die is handig genoeg om zich onder die druk uit te kunnen voetballen. Geeft de bal weer aan Hutchinson. Tegenstander glijdt weg, dan moet PSV er met een combinatie uitkomen. Dat lukt niet met de bal via een van Ajax over de zijlijn. Het publiek juicht omdat uh, ik denk Siem de Jong de bal uiteindelijk tegen Filip Cocu aantrapt. Die dicht bij de zijlijn staat om zijn ploeg nog wat instructies te geven. Maar ik vrees... Dat dat allemaal wat te laat is na 81 minuten ruim. bal zit voor Bauma op de eigen helft. Boulikin komt op bezoek en aan de linkerkant Pieters aangespeeld. Pieters over de middenlijn aan die linkerkant speelt de bal dan naar Mertens. Toch ook te weinig van gezien. Te weinig dreiging naar voren van Dries Mertens. Nu Marcelo die wat stappen naar voren heeft gedaan. En de bal naar Bouma speelt Bouma naar Labiat. Ook weinig van gezien. Is toch een van de jongens waar je een actie van kunt verwachten. En mag verwachten. Maar weinig van, uh, uh, ja, van dat uh, lekkere voetbal van Labiat. Wat hij kan uh, spelen. Gezien nu ook weer een slechte bal naar de buitenkant. Waar uh, notabene uh, Vertongen nu de bal heeft opgepikt. En hem naar voren probeert te spelen richting Boelinkien. Voordat Mertens de bal kon aannemen was Vertongen daar alweer. Want Ajax is net altijd een stapje dichter bij iets sneller dan uh, PSV vanmiddag. En dat is het grote probleem. Terwijl Jan. Van Vennroof-Hesseling geroepen wordt door Koku en zo dadelijk zal gaan invallen. 2-0 dus voor Ajax. Nu Matas weggestuurd door Mertens. Paas is de hart en in de handen van Vermeer. Het is de 19e wedstrijd op een rij dat PSV er niet in slaagt om het doel schoon te houden. Alle competities dus ook beker en Europees meegerekend. 19 wedstrijden op een rij als PSV tegengoals gehad. Dat is echt ongelofelijk aantal. De laatste keer dat, dat, dat de tegenstander niet scoorde tegen PSV was. NAC begin december. Dat is toch echt al even geleden. Ajax komt weer. Bulekin krijgt de bal niet onder controle. Marcelo grijpt in. Doet op een half toch Bulekin. Maar de bal halverwege de helft van PSV nu aan de rechterkant vrijgespeeld. Eriksen zet het op een loper. Nadert het straf op biedt, Draait naar binnen. Geeft de bal terug aan De Jong. En die blijft heel cool en kies weer de buitenkant. Zo speelt Ajax het eigenlijk vrij makkelijk. En rustig uit met balbezit nu voor Aissati. En zo lijkt het erop dat in 7 minuten deze wedstrijd beslist is. 56 e minuut Aissati 1-0. 63 e minuut 2-0. De Jong. Uh, penalty. En die stand staat nog steeds op het scorebord na 83 minuten. Terwijl nu wel gejaagd wordt door Jermaine Lenz. Maar bijna met de moeder wanhoop tegen BTW te in. Want via Vermeer uh, is er nu een uh, spelletje rondspelen door Ajax. Uh, begeleid door het publiek. Terwijl Jan Gennemboefensteling klaar staat. Om in te vallen is het nog altijd Ajax in balbezit. Vertongen met hele grote stappen wordt vastgepakt door uh, Matas die krijgt daarvoor de gele kaart, want die kan het uh, niet meer aanzien dat hij zo lang in balbezit blijft en dat zelfs Vertongen dan nog naar voren gaat die daarvoor de complimenten krijgt. Van zowel Eno als Anita. Matas maakt de overtreding. Gele kaart voor Matas. Die ook meteen naar de kant gaat. En gewisseld wordt voor Jan Bennegoor. Vijf gele kaarten voor PSV. Waarvan er twee gevolgen hebben voor de volgende wedstrijd. Mertens vertelde al eerder. Maar ook de kaart die Marcelo kreeg rondom de strafschop. Dat is in zijn geval de zeven van het seizoen. En hij is er dus volgende week tegen VVV ook niet bij. Balbezit voor Ajax. Na de vrije schop. Via Al de Wereld. En de rechterkant waar Van Rijn eigenlijk zijn partijtje ook weer rustig meeblaast. En een 1-2 aangaat nu met Issati, Wordt aangespeeld. op voorzet moet geven. Bulekin voor het doel. Eerste komt daarbij. Hij wil een actie maken. wil tussen twee man door. Er wordt een overtreding gemaakt. Op millimeters buiten het strafschopgebied. En zo doet Van Rijn niet alleen verdedigend wat hij moet doen. Maar laat hij ook nu nog aanvallend zien. Dat hij met een klein handigheidje twee tegenstanders van PSV op het verkeerde been zet. En uiteindelijk een vrije schop versiert. Die maar zo voor doelgevaar kan zorgen. Vijf minuten voor tijd. Ja, dat kan best gevaarlijk worden. Want de bal ligt aan de rechterkant. Dus een beetje overleg. Uh, maar ik denk dat Eriksen gewoon die uh, bal gaat nemen. Aisanti staat er ook uh, in de buurt. Maar die gaat nu uh, snel weg. Want uh, Eriksen gaat de bal nemen. Uh, aan de rechterkant. Net buiten het gebied. Met zijn rechterbeen. Bal dus uh, normaal gesproken van het doel af. Daar komt hij voor het doel. Wordt half weggewerkt door. Pieters en weer uh, verder uh, getransporteerd door Marcelo maar opgevangen door Anita. Uh, nog vijf minuten, overigens uh, wel aardig. Bas zei het al, PSV, VVV, volgende week de week erop hebben ze RKC uit. Uh, op papier toch niet de moeilijkste wedstrijd. En Ajax volgende week thuis tegen het uh, weer in vorm raken. De Heracles. en daarna de week, na, daarna of eigenlijk een woensdag, anderhalve week later, uit tegen Heerenveen. Interessante competitie, die lijkt maar interessanter, en interessanter te worden. De AZ op kop. Tweede Ajax, als het zo blijft, met 55 punten, minder dan AZ. Twente 52 en PSV 51. En dat alles na 27 wedstrijden in de competitie, die over 34 wedstrijden gaat. PSV probeert in de aanval te gaan, wordt simpel uh, opgevangen door Ajax. Ik ben wel blij dat je ophoudt nu met de stand voorlezen. Want dan hebben die heren in de studio bij deze feestuitzending... omdat wij maar doorklitsen de hele middag hun mond al eigenlijk moeten houden. laatste uur mogen ze straks ook nog niet de stand voorlezen heb jij al gedaan? Prima. Uh, PSV speelt ook dat de bekerfinale er even tussendoor. Hè? Dat komt ook nog bij op 8 april, hele vroege bekerfinale dit jaar. Ajax publiek geniet intussen van, nou ja, noem het gallery play, want de bal gaat rustig van voet tot voet. PSV achterin maakt een fout, hutsen en een Labiat Begrijpen elkaar niet. Ebisilio wilde met de bal vandoor, de bal komt voor de voeten van Eriksen, die paast naar Boulikin op 18 meter van de goal. Die legt hem dan terug naar Eriksen, die neemt hem aan. Kap draait, geeft van Ebisilio. Wie wilde schieten? Niemand. Dan wordt de hulp van Anita ingeroepen, die als linksback nu komt. Maar een voorzet zou moeten geven. De bal het strafgebied insnijdt. Daar gaat voor voordat de bal überhaupt in de buurt is van de grond. En dat betekent dat hij gewoon zelf wegleidt. En de bal voor PSV is via Titon. Die snel uitgooit naar Pieters. Ja, maar wel veel. heeft al een paar keer de mogelijkheid gekregen om te schieten met zijn linkerbeen. Dat heeft hij uh, in. de... Uh... Twee weken geleden drie keer. Met zijn verkeerde benen zeg maar. En uh, toen scoorde hij drie keer. En nu heeft hij hem steeds probeerd goed te leggen. Als PSV weg is met Stroopman. Bal voor het doel. Wordt uh, half geraakt door Jan Vertongen. Ten koste van een hoekschop. Maar het zal Ajax niet meer deren. Ook deze hoekschop niet. Want het is, uh, uh, begint veel te laat te worden voor PSV. Moet er moeten nu echt wonderen gaan gebeuren. Na 87 minuten mag uh, Mertens nog een hoekschop nemen vanaf de linkerkant. En Ajax leidt met 2-0, 87 minuten gespeeld. Mertens, hoekschop van de linkerkant voor het doel. Wordt gekompt door Lens, wordt gekompt door Bouma. is de bal kwijt en opgevangen door Vertonghen. Nu is het 2 tegen 2, maar het is een lange weg. Vertongen. met aan de rechterkant staat die kan aangespeeld worden, wordt ook aangespeeld door Vertonghen. Vindt Pieters op zijn weg. En dan is alles van PSV alweer zo'n beetje terug. Is het Bulekin die aangespeeld is. Geeft de bal mee. Aan Eriksen, Eriksen naar de jong Ajax is herenmeester. De sterke rush was het wel weer van van Die niet alleen sterk is en snel en goed loopt, maar ook nog kijkt en rustig blijft. Ik vind dat hij zal vertrekken na dit seizoen. Daar is iedereen het dat wel over eens natuurlijk. De vraag is nog naar welke club gaat hij. Hij zal ze voor het uitkiezen hebben in relatieve zin. Anita weggestuurd. Geen buitenspel? Nee, blijkbaar niet. Titon komt zijn doel uit. Anita krijgt de bal wel de langs... maar komt helemaal aan de zijlijn uit. Geeft dan een voorzet. Bij de tweede paal dan staat Aysati. Kan die schieten? Die wil het met veel gevoel doen. Schiet tegen de tegenstander op. De rebound bijna voor de voeten van de Jong. Dan loopt het voor PSV allemaal net goed af. Maar ik dacht toch dat de vlaggen mogen zou gaan voor Anita. Dat blijkt niet in ieder geval. Strootman pittig en hard een duel in. De frustratie daar en een overtreding daarbij gemaakt. Ook nog een duwtje geeft hij aan Eriksen... Want Strootman weet dat PSV hier de wedstrijd heeft verspeeld. Na 88,5 minuten. En wie weet ook wel een uh, onoverbrugbare achterstand oploopt in de titelstrijd. Nou durf ik dat bijna niet meer te zeggen. Want er zijn al zoveel gekke dingen gebeurd in deze competitie. Dat je soms zelfs denkt dat FC Utrecht nog kampioen kan worden. Maar uh, nou ja, PSV doet geen goede zaken. Dat is duidelijk. In, uh, in Eindhoven 2-2. Hier 2-0 voor Ajax. En Ajax gaat nog een keer in de aanval. Het balletje richting Boelenking komt niet aan. En uh, wordt gevangen door Titon. 56 e minuut. 1-0 Aissati. Een uh, voorzet die uh, mooi in het doel uh, dwarrelde. Terwijl uh, Gendagoor het continu uh, wel mist. En 2-0. Een penalty van Sim de Jong. Sim Subliem scoorde die uh, penalty. En dat staat nog altijd op het scorebord. En uh, Ismail Aissati wordt door zijn doelpunt... En het versieren van de penalty benoemd tot ajax van de wedstrijd. Want zo gaat dat hier in de Arena. Het publiek blijft nog even zitten om te juichen. Bal gaat nog een keer richting Vennegoor. Wordt onderschept door vertongen en al de wereld die in de hele wedstrijd geen enkele problemen hebben gekend met de spitsen van PSV. Nee, want die zijn onzichtbaar gebleken. PSV heeft zichzelf goed uit de wedstrijd gespeeld. Dat klinkt ook cynisch, eigenlijk dat ik het bedoelde. Maar... Is er niet in geslaagd om nou in de buurt van het doel van Vermeer te komen. Met mensen die ook nog dat op een gevaarlijke manier van plan waren te doen. Zo heeft Ajax niet alleen de bal gekregen. Is het uit alle zorgen gebleven. En heeft het vroeg of laat het gevoel gekregen dat die goal wel een keer zou vallen aan de andere kant. Dat is dus rondom het uur gebeurd met twee snelle treffers van Aysati en de Jong. Dan nu Anita weg is aan de linkerkant van het veld toch een duw meekrijgt van Labiat. En eh, wel een balbezit blijft maar een paar meter terug moet. Nee, is Ebecilio die probeert met een handige beweging. De bal die hij aanneemt in één keer achterstand mee langs haalt. Peter nemen langs Hutzensen wat dat niet ziet lukken. De extra tijd loopt inmiddels 3 minuten. Tot erbij. 2-0 is de voorsprong voor Ajax. Ebensilio houdt de bal binnen. Ja, nee, dus want. Die wilde bal die hij net nog had kunnen binnenhouden. In één keer voor het doel brengen. Maar glijdt dan weg. Het nou ja, okay. publiek is maar eens bij gaan staan. In ieder geval diegenen die daar behoefte aan hebben. En dat zijn de Ajax supporters. Gaan nog een keer achter hun ploeg staan. Ajax gaat winnen van PSV. Een hele belangrijke overwinning op deze 25e maart. De 10.000ste uitzending van langs de lijn. En deze overwinning voor Ajax is. Uh... Het is een uh, mooie en uh, zou wel eens van belang kunnen zijn. Heel groot belang voor het landskampioenschap. PSV moet de wonden gaan likken. Als uh, Stroopman nog een keer de bal heeft, speelt de bal naar Wijnaldum. Te weinig van gezien in deze wedstrijd. Stroopman, de international tussen twee man. Is te veel van het goede? Is het uh, toch Wijnaldum die helpt en de bal bij Hutchinson brengt. Hutchinson naar Stroopman. Stroopman bal doorgeven naar Mertens. Dries Mertens uh, met Van Rijn tegenover zich. Naar buiten, opkomende Pieters. Hard voor het doel geschoten. Niemand die van PSV... Zijn voeten tegenaan kan zetten. er zijn ook veel te weinig mensen. Het zou alleen Jan Vellegor of Hesseling kunnen zijn geweest die dat had moeten doen. Maar dat gebeurde niet. Bal gaat over de en dan de andere kant en Ajax mag gooien. Een van de dingen die Pieters goed kan is dit namelijk komen en een voorzet geven. Hoe vaak hebben we dat gezien? Ja. Ik denk dat dit de eerste keer is geweest ja. na 92 minuten. Dat is wat laat wellicht. Ja. Titon heeft de bal gekregen voor PSV, die hem een uh, schot geeft, maar weer niet goed raakt. Die bal komt in de middencirkel terecht voor de voeten van de wereld. komt een beetje in de mangel uit en bijna in het duel met Stroopman. Daar ontsnapt hij te nauwe nood aan. Dan wordt het door Vertongen gepaasd. Vertongen heeft iemand vrij zien staan die niemand zag, want die was er namelijk niet. Helemaal links achterin kan PSV, zonder dat er ook maar een Ajax-speler in de buurt is, de bal oppikken. Dat is Pieters, die geeft hem een Hengs naar voren, levert ook weer in. Bij Van Rijn in dit geval Eriksen zoekt Ajax nog naar de mogelijkheid om de wedstrijd nog een passend slotakkoord te geven. En wordt het nog 3-0 ook. Als de ploeg uit Amsterdam nog even aanzet, zou dat maar zo kunnen. Zo voelt het, terwijl Eriksen nog een tik krijgt en naar de grond gaat. Maar eigen voor zijn geld kiest En weer gaat staan. Speelt Ajax rustig de bal rond. Nog een seconde of 45 te gaan in deze wedstrijd. En dan is zeker wat nu al bijna zeker is. Namelijk dat Ajax drie punten gaat overhouden deze belangrijke confrontatie met PSV En Frank de Boer, het titanenduel tussen de Young Coming man gaat winnen van Koku... En dat is uh, knap van uh, Frank de Boer. De beginnende hoofdtrainer. Uh, Philip Cocu. En eigenlijk ook de beginnende hoofdtrainer Frank de Boer. Maar hij zit al wat langer op de bank. Je ziet dat vertongende bal nu. Terug speelt op Vermeer. En als Vink slim is, dan fluit hij snel af. Want deze wedstrijd is natuurlijk gespeeld. 1-0. Aysatty, 56ste minuut. 63ste minuut. Sim de Jong 2-0. Zij zorgen voor de 2-0 overwinning voor Ajax. Want Pieter Vink fluit nu af voor het einde. Ajax wint. Onder luid jeugd van de 50.000 in de Arena. Minus de PSV-supporters met 2-0 van PSV. Een hele belangrijke overwinning voor de Amsterdammers. En die Houtkamp en Bas waren dat vanuit de Amsterdam Arena. AZ aan kop, 56 punten. En Ajax nadert u nu tot op 1 punt, heeft 55 punten. Tente 52, PSV 51. En ook Herenveen en Feyenoord hebben nu 51 punten uit 27 wedstrijden. Zometeen reacties vanuit de Arena. En uh, ja...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 BMW maakt rijden geweldig. Radio 1 Het NOS-journaal. Mark Visser met het uitgestelde nieuws. Zeker 1 op de 6 woningcorporaties is niet van plan de huur te verhogen van zogeheten scheefhuurders. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Met extra huurverhoging van 5% wil het kabinet huurders met een inkomen boven de 43.000 euro per jaar stimuleren. Om plaats te maken voor woningzoekenden die weinig verdienen. Veel corporaties denken dat dat zo niet werkt. Ook verwachten ze dat de maatregel voor veel huurders grote financiële gevolgen heeft. Onder andere voor ondernemers, zzp'ers en gezinnen. Sommige corporaties maken voor die groepen een uitzondering. Uit het NOS-onderzoek blijkt verder dat 16 procent van de huurders... een inkomen boven de 43.000 euro heeft. Een op de drie veroordeelden overtreedt tijdens een proeftijd... regels die aan die proeftijd zijn gesteld. Die overtredingen blijven in de meeste gevallen onbestraft, meldt RTL Nieuws... De voorwaarden bij proevenlof zijn bijvoorbeeld verplicht contact met de reclassering, gedragstherapie of een verbod op contact met de slachtoffer. Het OM meldt overtredingen vaak te laat en het toezicht op gevangenen op proefverlof verslapt meestal, meldt RTL. Het komt bijna nooit voor dat gevangenen terug naar de cel moeten als ze de regels hebben overtreden. De regeringspartijen, VVD en CDA hebben staatssecretaris Steven om opheldering gevraagd. In een ruiterpad in Schravenzanden, in Zuid-Holland is dat... heeft iemand stalen pinnen ingegraven. Vermoedelijk met de bedoeling om paarden te verwonden. Over een lengte van 800 meter... staken 13 pinnen ongeveer 5 centimeter uit de grond. De politie werd daarover vanochtend gealarmeerd door een ruiter. Er zijn geen meldingen over gewonde paarden. Het ruiterpad in Schravenzanden is afgezet voor grondig onderzoek. De politie sluit niet uit dat de pinnen ooit bij werkzaamheden... in de grond zijn geslagen en nu omhoog zijn gekomen. En dan het weer. In de loop van de nacht ontstaat er op veel plaatsen mist. Morgenochtend is het dan ook eerst grijs en duurt het even voordat de bewolking is opgelost. Daarna overal zonnig en 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.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 Open nu de spaar-online-rekening met een rente van 2,9 via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Vanavond het busdrama laat diepe sporen na bij de bevolking van België. Het hele land is triest. Het hele land leeft mee. Ook ons buurland Nederland. Hoe kun je ouders, broers en zussen bijstaan in hun diepste verdriet? België zegt vaarwel. Vanavond in Kruispunt, 11 uur, RKK, Nederland 2.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 Dit is NOS langs de lijn nummer 10.000 tot 7 uur vanavond live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Hier zitten Tom van het Hek en Twan van Peperstraten. Nog 31 minuten te gaan in deze 7 uur durende jubileumuitzending. Het wordt hier steeds vrolijker bij Beeld en Geluid. Dat kunt u zich voorstellen. Het reuniegehalte is toegenomen. Hier en daar nemen mensen een drankje met elkaar. Maar wij gaan nog heel serieus 31 minuten verder en kijken terug op Ajax PSV. Gaan straks praten met Jack van Gelder. Maar daartussen door in al dat voetbal werden er ook nog even twee wereldtitels veroverd. In Heerenveen op een onderdeel waar we traditioneel gezien niet altijd zo goed in zijn. De achtervolging. Maar de Nederlandse vrouwen pakten de wereldtitel in Heerenveen. Dus Linda de Vries, Irene Wust en Diane Valkenburg lieten Canada en Polen achter zich. En Jeroen Stekelenburg, wie anders, ving de gouden vrouwen op en stelde de eerste vraag aan Linda de Vries. Wat lukt er nou opeens wel in deze ploegachtervolging? Want ja, vandaag ging het fantastisch. Ja, ik weet niet. We waren denk ik allemaal gewoon best wel los. En uh, we hadden er allemaal gewoon heel erg veel zin in. Ja, en het is gewoon gaan. En uh, we hadden alles goed besproken. nou uh, ja, het lukte vandaag gewoon. Maar los en er zin in. Ja, dat zijn toch hele, hele triviale dingen? Ja, maar gewoon dat je gewoon vertrouwen in met z'n allen. Dat je gewoon zeg maar, daarin los bent. Dat je. Ja, ja, we konden al niet, niet eens meer echt communiceren onderweg. En uh, het was ook gewoon niet nodig. Nou stop. Irene, heb jij een antwoord? Ja, ik denk dat we... Nou ja, wat Linda zei klopt natuurlijk wel. We waren alle drie heel relaxed en ontspannen. En we wisten wat we moesten doen. We hadden een heel goed plan, een hele goede tactiek. En we hadden heel vertrouwen in. En, en ik denk dat we deze keer als, heel goed als, als met z'n drieën als, als trein reden. We, we, we reden goed in elkaar slag. En ik denk dat dat de winst was ten opzichte van vorige keren. We hebben, we hebben niet... Uh, ja, het is raar om te zeggen, we zijn niet als een gek ingevlogen, maar wel met de nodige ontspanning. En ik denk dat we daardoor heeft niemand zichzelf opgeblazen. En konden we allemaal heel goed onze eigen kracht geven in deze ploegachtervolging. En iedereen heeft zijn of haar, of haar taak eigenlijk heel perfect uitgevoerd. En ik denk dat dat de kracht is. Iedereen wist wat hij moest doen en wist waar zijn of haar kracht lag. En dat hebben we helemaal perfect gedaan. Nou, was jij en was Diana er ook vorig jaar ook bij? Toen stonden jullie na het zilver toch een beetje beteuterd elkaar aan te kijken van... Ja, dat het weer niet gelukt was met Nederland op die ploegenachtervolging. Maar wat is er nou echt veranderd in organisatie en, me, en in hoe jullie ermee bezig zijn? Nou, vorig jaar in Inzal ging, uh, ja, ging die gewoon mis. Het was gewoon geen goeie en er waren gewoon, uh, waren gewoon een aantal grote fouten gemaakt. En dat is gewoon een grote inspiratie geweest voor uh, de weg die we nu ingeslagen zijn. En we hebben dat gewoon gebruikt als, uh, als vergelijking mede met de andere races die we gereden hebben dit jaar... Verschillende samenstellingen, verschillende, ta ta ta verschillende tactieken om tot een goede race te komen. En uh, dit zou de beste race moeten worden van het jaar. En uh, ja, we hebben gewoon precies gedaan zoals van tevoren bedacht is. En het was gewoon een heel goed plan. Ieder kwaliteiten kwamen gewoon denk ik het beste naar voren zo. En dan uh, moet je het nog goed uitvoeren en dat is gewoon goed gelukt vandaag. Dus uh, ik denk dat dat het, uh, dat het verhaal is. En is dan ook bedacht dat jouw coach, bijvoorbeeld Jack Ory, er nu ook betrokken bij is? Die, die moest normaal niet zoveel hebben, volgens mij, van die ploegachtervolging. Dat de reserves er echt bij zijn, dat die ook ja, erbij betrokken worden. Is, is dat onderdeel van het plan? Ja, ik denk dat het zeker wel onderdeel van het plan is, dat er gewoon grote betrokkenheid is. Er staat gewoon een grotere ploeg op nu, er zijn meer mensen bij betrokken. Er zijn heel veel mensen die er verstand van hebben, die hebben allemaal een eigen bijdrage daarin. en Iedereen denkt er gewoon met elkaar heel hard over na. Ik denk dat je met z'n allen tot de beste inzichten komt. En daar wordt gewoon heel goed van gebruik van gemaakt, van de coaches en ook van de reserves. Want ja, er staat gewoon een goed team klaar. En uh, als er iets gebeurt, kan er gewoon snel op ingesprongen worden. En ik denk dat dat heel belangrijk is in een plan. Juist, goud is voor die vrouwen achtervolgingsploeg. Het ging steeds beter op dag vier van de week aan afstanden Brons voor Thijsje Oenema, zilver voor Michel Mulder en toen dus het goud voor die vrouwen. En de mannen deden het nog eens een keer dunnetjes over. Want ook Sveen Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verweij pakten de wereldtitel. Ook Jeroen Stekelenburg sprak met hen. Jan, gefeliciteerd. Het leek nog even spannend te worden. Vonden jullie dat ook of wist je wel dat Amerika dat niet volging ging houden? We uh, rijden naar vlakke reis en dat was ook al ons, uh, ons doel. Gewoon een goed wegzetten en een vlak doorrijden. En ja, ik denk dat met een 7-0 eindigen dat is gewoon heel sterk hier. Maar uh, ja, de, de Amerikanen begonnen wat harder en uh, die staat op een gegeven moment wel onder onze tijd. Dus dan is het wel even spannend. Maar ze uh, zo'n sterk slot kon ze niet aan tippen. Is dat een hele bewuste tactiek, Sven, om het vlakker te doen dan normaal? Ja, eh, normaal beginnen we. Ja, andere wedstrijden wel met 6-5. De, de, ja, de omstandigheden zijn goed. Maar uh, ten opzichte van concurrentie denken wij dat we een beter vlak kunnen houden... dat we dan uiteindelijk aan het eind, einde meer winst pakken. Het ging er net bij de vrouwen even over dat het eruit ziet, met name ook bij de vrouwen... dat er wat meer organisatie in die, die ploegachtervolging als geheel komt. Vind jij dat ook? Ja, uh, het is wel zo dat uh, de afspraken zijn heel duidelijk. Uh, we hebben op woensdag een teammeeting, daar krijgen we gewoon onze strategie. Die moeten we uitvoeren, we worden afgerekend op het ding waar, waar wij verantwoordelijk voor zijn. Uh, Koen moet zijn ding doen, ik moet mijn ding doen, Jan moet zijn ding doen... En als we alle drie ons ding doen, dan moet het gewoon kloppen. Wordt het dan iets leuks doen, die ploegachtervolging, als die afspraken zo goed en duidelijk zijn? Ja, dat zie je wel. Dus nu de uh, titel is binnen. Dus uh, daar doe je het voor in ieder geval. En uh, ik denk dat wij drie gewoon goed bij elkaar passen. En uh, ja, dat zie je ook wel. En dat resulteert in dit uh, resultaat. En hoe is dat dan in zo'n vol al? Ja, mooi. Uh, ja, wat Steven ook al zei, uh, je wordt echt gewoon door het publiek ook al... Uh, je krijgt gewoon een flinke oppepper. En... Uh, ja, het helpt wel, vooral de laatste ronde. Is het is gewoon heel mooi. heel mooi om te rijden. Zijn we dan op de goede weg, Sven, met die ploegachtervolging? Want er is natuurlijk ja, al maanden, al jaren zoveel over gezegd. Gaat het de goede kant op? Ja, weet je, we zijn, we zijn gewoon heel de, ja, echt op de goede weg. Maar dat waren we andere jaren ook, alleen het probleem is in Nederland dat we zoveel goede schaats hebben. Dat uh, ja, we er een keer ons hart voor moeten maken dat we ook met het juiste team op de Spelen komen. En uh, ja, daar staat of valt alles mee. Juist, Sven Kramer, dus goud voor de mannen mannenachtervolgingsploeg. Zometeen gaan we nog terug naar de arena voor reacties. Naar de van de 2-0 overwinning van Ajax op PSV. En we gaan praten met Jack van Gelder. Voordat we dat gaan doen, zei ik wel: het is een hoog reunie gehaald. Heel veel mensen die iets voor langs de lijn betekend hebben, zijn hier. Maar er zijn er natuurlijk ook mensen niet hier. En het leek ons toch wel heel erg mooi, juist op deze dag bij de tienduizendste uitzending. om ook een kleine compilatie te maken van een aantal grootheden uit het verleden die ons helaas ontvallen zijn. NOS langs de lijn. Hoe was het ook alweer? We gaan een beetje terug naar de tweede verzameling van de, de Hunzerug. Hier gaan we de Hunzerug in. We horen de banden piepen, dat is een goed teken. Zit aan de buitenkant. En vast erop. Ontzettend. Ik En ik probeer nou heel normaal te doen. Maar een mens in angst... Dan vraag je toch af of dit Oh, sprookje. We ziet ze het lichaam van Jaren Stouder nog niet zich, Die steeds verder uitloopt. Die nu meer dan een ene voorsprong heeft. Die hoge wat die al die eerste gaat aantikken. En daar komt... Kastien, Alice ook nog op Dat wordt een eerste plaats voor Stauder. En een tweede voor Airda en een derde voor Alice. En geen goud voor Airda maar toch in ieder geval Tilburg. En daar zijn we toch ook mee te veden. Sabirova zit in de laatste meters. We willen de klok, we willen de klok. Kom nou, Georgie, kom met die klok in beeld. Nou, ik ga het gewoon hier boven kijken. 32 minuten, 11 seconden. Ze zijn al voorbij. Het goud is voor Leontien van Morsel. Jawel, de doelstelling die ze had, goud halen in Athene... Heeft ze dus bereikt. Want hier komt die klok. Nou, veel te laat zeg. Veel te laat. Ja hoor, het goud is voor Leontien van Morsel. Barry Olsof over de middenlijn. Plaats van uiterst links naar Piet Keizer. Piet Keizer zal hem ongetwijfeld gaan opvangen daar op zijn voet. Heeft daar Camaros bezig. Gaat om camaros. Eén kan er wel. Oh, bij Doepat. Doepad. Oh, wat een prachtig toepat Mijn uh, mensen nog aan toe. Het moet dit van tijd geweest zijn, hè. Met een schitterende kopstoot uit een zeldzaam mooie actie van Piet Keizer Die om de rechtsbuik heen gleed alsof het niets was. Alsof hij daar maar gewoon stond te dromen. En toen kwam die flitsende voorzet en die schitterende kopstoot. Nou ja, ik kan het niet beschrijven als een raket langs Econopoulos. Die er echt helemaal niets aan kon doen. Goed. Een aantal namen die ons zijn ontvallen: Willem Ruis, Dick Van Rijn, Jacques Chapelle, Theo Komen. Onze vliegende keeper al de hele middag hier in beeld en geluid. Edwin Cornelissen, collega verslaggever, staat weer bij iemand. Edwin, wie heb je bij? Ik heb hier staan Ferry de Groot. De man die een tijd lang de basis is geweest van de NOS Langs de Lijn. Ferry, ja, we hoorden het lijstje van mensen die ons ontvallen zijn: Jacques Chapelle, Theo Komen, Willem Ruis. Allemaal mensen met wie jij ook gewerkt hebt. Hè? Dat zijn allemaal doden. Dan ga jij naar mij interviewen. Ja, dat is een beetje cru, hè? Oh, ja. Ja. ja, dat zijn allemaal mensen. Die... Ja, maar hoeveel heb ik er niet gekend? Uh, ik heb eelt op mijn handen van het handenschudden vanmiddag. Dus, uh... Ja, precies. Want hoe lang was jij de baas bij Langslijn? Nou, laten we zeggen dat ik in 1976 begonnen ben als redacteur. Lekker, hè? Dit lijkt die show van Tette Braak. Waar je je steeds jezelf... Lichte echo, hè? Ja, ja, ja. Ja. Um, in 76 begonnen als freelancer in 80 Vaste dienst, geregisseerd en zo. En in eind 1989 heb ik een uh, gespreid bedje overgenomen van Jab Hofman. Ja. Wat is wat jou betreft het geheim van dit programma? Uh, nou, er wordt uh, wel heel erg goed gezocht naar vakmensen. En uh, die worden heel erg goed. Door de mangel genomen. Je, je gaat echt mee in een stroom van, van uh, echte professionals. Uh, en uh, ja, het zijn allemaal mensen die, uh, die het vak uitoefenen, niet om er geld mee te verdienen, maar omdat het vak zo geweldig leuk is. Om... Allemaal gepassioneerden. Juist, dat is het. Bevlogen mensen. Wat was voor jou? Want je bent ook vaak op locatie geweest bij evenementen. Het mooiste wat je hebt meegemaakt. Ja, ik vind dat heel erg moeilijk. Ik vond 20 Tour de Franse geweldig om te doen, maar ik vond ook de speler van Sydney uh, een hoogtepunt. Ik kan daar eigenlijk geen verschil in maken. Ze hebben mij dat vroeger, omdat ik ook de dik van elkaar show deed met André van Duin. Ja, wat vind je nou leuker? Vind je nou leuker? Of vind je langs de lijn de baas? Hè? En ik kon daar nooit een keuze in maken. Ik vond het allebei uh, geweldig om te doen. Het waren denk ik ook allebei wel zaken waar je je creativiteit moest laten spreken. Hè? Ook als baas trouwens? Ja, als baas moet je ook heel erg creatief zijn. Uh, zeker als radiobaas. Dan moet je ook met uh, steeds minder middelen hetzelfde proberen te blijven doen. En uh, dat was ik niet alleen. Uh, mijn medewerkers waren ook buitengewoon creatief. En wat ik zelf altijd heb ondervonden in mijn tijd als baas vanaf 1990... 89. Uh, dat was dat mijn medewerkers ook uh, creatief meegingen denken. En er plezier in kregen om die creativiteit te gebruiken om hetzelfde te doen voor minder geld. Ja. Uh, het avonturieren van de tijd dat jij er de baas was. Is dat er nog steeds, denk je, als je luistert? Nou, dat weet ik. Nou, dat, uh, nee, dat vind ik... Uh, ik was afgelopen vrijdag was ik in Heerenveen bij het WK afstanden. En daar zie ik steeds meer mannen met een V op hun refer. Dus... Uh, ja, die, die pioniertijd, uh, die, die is er niet meer zo mee. De tijd dat ik met uh, Felix Meurdenstein als het WK in Italië de achteringang vond om uh, het spelershotel binnen te komen, die, dat is niet meer mogelijk. Dat mag niet meer zo zijn. Ferry de Groot was dat, voormalig baas dus van NOS Langs de Lijn. En wij gaan de laatste twintig minuten zo direct praten met Jack van Gelder. Maar voordat we dat gaan doen gaan we nog even een, een mooi moment terughalen. Het is al een aantal keren gememoreerd. Er zijn heel veel mooie uitzendingen van de Lijn geweest. We hebben een hele spannende voetbalcompetitie op dit moment. Maar eens, zo lang geleden was het nog niet, in 2007 was er een dag, was er een ontknoping. En toen konden drie clubs in Nederland kampioen worden. En ik geloof dat drie miljoen mensen dat toen waard vonden om bij de Lijn te gaan luisteren. Gaat PSV dan toch nog het wonder behalen? Gaat het hier op deze zondagmiddag, deze zonnige zondagmiddag, dan toch nog kampioen worden? En hoeveel tijd komt erbij? Nog vier minuten komt er hierbij. En het is nog altijd 5-1. Sprokkel dan de bal. 5-1 dus. Vier minuten nog in Eindhoven. En wie, wie, wie wordt de kampioen? En die houtkant. Wie wordt de kampioen? Ik, ik weet het niet. Drie minuten nog hier. En Ajax staat wel met 2-0 voor. Heeft nog drie minuten de tijd om dat hele belangrijke derde doelpunt te maken. Nog altijd 2-0 voor Ajax. Het kampioenschap valt in de laatste vier minuten. Bas tegen 2-2 op Woudenstein. De keeper op de lijn. Sommer in de aanloop. En over de muur. En in de redding van de keeper. Wat een fantastische redding van Ronald Graafland. En wat een mooie vrije trap ook weer van Sommer. Die verslagen achterblijft met de handen in het haar. Gaat die bal erin. Dan is AZ plotseling weer de kampioen van Nederland. En nu lijkt dat niet meer goed te gaan komen voor de Alkmaarders. Of toch? Of toch? Uh, nou ja, we weten het allemaal niet. Everton Napel in Eindhoven. Benson had kunnen scoren, had moeten scoren voor Vitesse. Zelfs jij Tom of Govert of Wick had die oh. er nog ingeprikt. Oh. Oh. Maar nou ja, oké, okay, ja, goed. <laughs> oké, okay. Koku, kan hier nog eentje maken? Koku, nee! Ho -ho. Het blijft 5-1 hier. Andy, blijft het bij jou? 2-0. Nog wel, maar Stekelenburg is zelfs uit zijn doel. En Davis wordt opgejaagd door twee man. En is de bal kwijt. En dan kan Willem 2. eventueel gaan scoren? Nee! Want Stekelenburg is net op tijd terug. Bulbent bij pas Ja, 3-2 voor Excelsior. Dat betekent dat AZ is gezien. Hij komt via Voskamp de invallen. 3-2. AZ doet niet meer mee. Dat is ja, het eh, bij jou, ja. hè? Nog 30 seconden officiële speeltijd. AZ doet dus niet meer mee. Wie wordt de kampioen van Nederland? Wordt het PSV dat met 5-1 voor staat. Hier tegen Vitesse wordt het toch Ajax nog in Tilburg. En Horus, hoe uitzinnig van vreugde ze zijn hier in Eindhoven. 5-1 is het hier. En die handkant. Afgelopen bij Willem II, Ajax 2 Ajax, 2-0. En nu nog die laatste seconden afwachten of PSV weet te scoren. Hier afgelopen, 2-0 voor Ajax. Nou, even, wat jou het is hier ook afgelopen en het publiek weet hoe de situatie is. Maar de spelers weten het, geloof ik, nog niet. Ajax is afgelopen in Tilburg, heeft met 2-0 gewonnen. En hier is het 5-1. En waar blijft het ultieme moment? Daar is het!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 Het was mei 2007, die fantastische ontknoping van de Eredivisie. Misschien krijgen we er dit jaar wel weer eentje. Even Apel Napel en die Houtkamp en Bas Tichelen waren dat. Jack van Gelder, een van de commentatoren al jarenlang bij Langs de Lijn. Zit nu hier aan de tafel. Jack, wanneer ben je begonnen bij Langs de Lijn? Eind uh, 75, begin 76. En, en hoe kwamen ze bij jou uit? Ik deed wat basketbal en boksen voor de tros. En uh, opeens mocht ik uh, basketbal ook doen uh, voor, de, voor de radio omdat Martin hier niet kon. En toen zei ik een maand of drie later, maar ik ben eigenlijk vanuit de voetballerij. Ik had weliswaar 2,5 jaar eerdivisie basketbal gecoacht bij de dames. Maar ik, uh, ik was uit de voetballerij en toen mocht ik opeens voetbal doen. Ik heb één keer een eerste wedstrijd gedaan. En toen meteen eerdivisie met Joop Nissen was ziek bij Ajax, Coët Eagles. En vier maanden later deed ik de Olympische Spelen atletiek basket en boksen. Zo snel kan het gaan. En nou ben je altijd radiocommentaar blijven geven. Waarom geen tv-commentaar? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat heeft altijd <laughs> naast elkaar. Ik was presentator op televisie en commentator op de radio. Dat, ik heb geen idee eigenlijk. Vandaag was Bert Nedelhoff, iemand waarmee jij ook lang een aantal dingen gedaan hebt... die zei, de essentie van een commentator is dat hij vertelt wat hij ziet... en dat hij een eigen stijl heeft. Kunnen we dat bij jou ook allebei wel invullen? Ja, nou, het grootste compliment wat je kan krijgen is, is van blinde mensen... Die, die helemaal meeleven met de radio. En ik ben denk ik ook een van de eerste geweest... die ook exact aangaf waar een bal kwam. Een vrije trap werd genomen, waar de uitbal was. En dat vind ik überhaupt, dat mis ik nog wel eens bij anderen. Dat ik denk, zeg nou waar het is ja Die vrijheid die jij ook bijna permitteert als je radiocommentaar geeft. Eigenlijk het, het geintje tussendoor. Ontbreekt dat bij veel? Uh, nee, maar, maar dat moet je hebben. Dat moet je ook niet zoeken. Uh, iedereen heeft een eigen stijl. Theo Koom had een eigen stijl. Bas Tichler, of ronde Rijk of Leo Driessen. Uh, Bert Nelof, Iedereen had zijn eigen stijl. En dat is de charme ook van langs de lijn. Dat je vanuit je eigen discipline en je eigen gevoel kan blijven werken. Jij doet heel veel duo-wedstrijden, omdat je vaak die integrale grote wedstrijden doet... Op allerlei met een aantal verschillende mensen. Ik ga geen rankingen vragen uiteraard. Maar wat is het geheim van een duo? Dat je elkaar goed aanvult en dat je elkaar uh, uh, de, de ruimte laat. En dat uh, als je het gevoel hebt dat je al een tijdje een flits maakt... en er komt een bal op de rand 16 voor een vrije trap, dat je niet doorgaat. En ik hoorde straks iemand die ons ontvallen is uh, in de flits. Die deed het bijvoorbeeld niet. Daar heb ik een keer 18 minuten zitten wachten tot ik in mocht vallen. En... Wie doe je dat, <laughs> Dik van hen? Oké. Okay. Ja, maar dat was de, de tijden, want jij hebt ook, als je, als je dat zo zegt, uh, 576. en 70, uh, wat is er veranderd? Heel hele mensen zeggen langs de lijn is niet veranderd. Heb jij langs de lijn zien? Vind jij het wezen veranderd? Nee hoor, het is, het is hetzelfde. Het is nog steeds een geweldige combinatie... van uh, rechtstreekse verslaggeving en muziek. Het is de sfeer. Ik heb net uh, de wedstrijd uh, AXPSV hier eerst zitten kijken. Ik ben toen lekker naar buiten gaan in het zonnetje, sigaartje... en heb maar langs de lijn zitten luisteren naar Andy en Bas... En dan heb ik toch een extra dimensie bij een wedstrijd. Ik, ik dacht even dat je ging zeggen dat je geen sigaren meer mag roken in het stadion. Maar dat is het nee, nee, nee, wel Ik de Nee, nee, ik zou niet durven. Ja, ik vandaag op de Kemmelberg gereden zelfs, dus wat dat betreft zou ik nog wel mogen. Um. Dat, dat radiogeheim nog even. Want je zei, je beschrijft, maar er moet ook kleur zijn. Je Alleen moet... beschrijven kan niet. W waar zit die mix? Wat, wat is kleur? Wat is, nou, wat is feitelijkheid? Ik beschrijf, uh, een, een, of ik versla een wedstrijd als, uh, als dat ik zou staan bij een wedstrijd van de AFC achter de keeper van de tegenpartij. Dat is, jeetje, wat doe je nou? En, en dat is emotie. En, en dat probeer je over te brengen. En dat zit in me. Dat, uh, en, en dat buit ik absoluut niet uit. Want ik kan ook wedstrijden tot op de schoenveters afbranden. Maar daar word ik nooit aan herinnerd. Jan de Jong, onze eigen algemeen directeur, zei het mooie van langs de lijn is... soms is het ook even binnen de lijn. Daar bedoelen we die ook die emotie mee. Wij, wij mogen toch wel gewoon emotie hebben. En ook wel een klein beetje chauvinistisch zijn. Natuurlijk, als dat... een Nederlandse club tegen een buitenlandse club speelt... of een Nederlands helftal tegen een ander land... Dan ben ik licht chauvinistisch, waarbij ik de realiteit niet uit het oog verlies. Maar dat, dat moet ook in je zitten, vind ik. Het aantal EK's, WK's, Olympische Spelen, is bijna niet te tellen. Nee. Het hoogtepunt, wat was het? Olympische Spelen vind ik eigenlijk het mooiste evenement. Uh, in 1976 begonnen alle zomerspelen mee mogen maken, ook nu weer in Londen. Uh, en nooit winterspelen overigens. Maar het allermooiste is natuurlijk om, uh, om kon te doen van succes. En dat was 88 DK. Ja, want daar hadden we net ook een fragmentje van van Nederlof. <laughs> die gaf gewoon rustig commentaar. En ondertussen zat er iemand doorheen te schreeuwen die bijna <laughs> uh, mensen naast zich... die uh, Oost-Duitse collega ja, neer. Ja, ja. <laughs> nou ja, ik wil niet veel zeggen. Maar dezelfde collega Nederlof die heel ingetogen is. Die <laughs> heeft bij de 2-1 met zijn achterwerk draaiend naar de Duitse collega's staan te juichen. Dus. <laughs> Oké, okay, dat horen we dan maar niet van hem. <laughs> Dit is goed dat voor jullie allebei. Ja, ja. op deze dag. Ja, Zo leren wij En Bert Nederlof moest van jou, heeft hij mij afgelopen maandag verteld... een korte afgeknipte ruitenbroek dragen. Als nou, mij, het was, het was geen, uitge, uh, geen korte, maar het was wel een zomerbroek... waarmee hij uiteindelijk ook nog in de winter zat. We waren ontzettend bijgelovig. En ik ben door Bert Nederlof sigaren gaan roken tijdens het EK88. Hij zei, neem er nou ook een keer in. Hij rookte altijd... En 23 jaar later, 24 jaar later ja. bijna, zit ik nog steeds aan de sigaar. Hij is ermee opgehouden. Ja, ik niet. Ja, ja, ja. Ik niet. Hey, het bestaat langs de lijn, denk jij, over tien jaar nog ja, natuurlijk. in deze uh, hoedanigheid? Ja, natuurlijk. 100 procent. Uh, er werd ooit gezegd toen Theo komen overleed, hoe nu verder met langs de lijn? En het bestaat gewoon. En het blijft bestaan, omdat er zoveel goede, en dat hoorde ik net Ferrie ook zeggen... geestdriftige mensen met zoveel emotie en gevoel in zitten... met passie voor de radio, blijft altijd bestaan. Ik ga het je niet vragen, maar ik vraag het gewoon eigenlijk. Radio of tv, wat jij doet beide zo, wat is uiteindelijk jou, jouw grootste passie? Radio. Ja? Ja. Je gaat het vanavond wel over de tv zitten. Ja, nou, ik vind tv ook heel leuk en daar heb ik ook heel veel aan te danken. Maar ik vind het vak van radio maken interessanter dan het vak van televisie maken. Okay. Vanavond weer, Studio Voetbal. Zeker weten, kwart over tien met Wim Kieft en Van het Hek volgens mij. Ja, nou goed. Ja. Van Halst en Jan Wie Die konden niet. En nou, uh, Tom, die zat hier oh, toch Dat qua okay. reiskosten gunstig. Kwam, kwam het kwam mooi uit ja. vanavond. Okay. We zijn erbij. hoor. We gaan uh, ja. terugkijken op Ajax tegen PSV. Ajax won vanmiddag in de arena met 2-0 door goals van Assaidi en De Jong uit een penalty. Een zeer, zeer belangrijke overwinning. Joep Schreuder in gesprek met de trotse Frank de Boer. Nee, ik heb net in de kleedkamer wat gezegd tegen de jongens. Dit is, ik ben zo trots op ze. Gewoon de, de manier hoe we tegen PSV gespeeld hebben. Gewoon 94 minuten lang... Echt gewoon achter hun aangerend, gejaagd. Geen seconde met rust gelaten. En dus ze hebben ze helemaal niet in het spel laten komen. En wij hebben eigenlijk alleen maar gedomineerd. En zo verdiende overwinning. Het hele jaar gaat het over kwaliteit. En dat de spelers van PSV, en dat zijn ze, Ze zijn hartstikke goed. Maar je wint dus wedstrijden, zelfs Ajax, zou ik bijna willen zeggen, op karakter, op instelling. Ja, nou ja, op instelling. Gewoon op de manier van spelen, denk ik. Hoe wij graag willen spelen. En dat willen we altijd. En dat heb ik, nogmaals, heb ik net ook nog in de kleedkamer gezegd. Dat dit het niveau is wat wij nastreven. En dat moet niet alleen tegen PSV, omdat het PSV is. Dat moet ook tegen Herakles, dat moet tegen VVV, de Graafstad, Twente, Vitesse. Allemaal tegen dat soort ploegen, Herenveen, moeten we dit ook kunnen opbrengen. En dan worden we kampioen, daar ben ik van overtuigd. Maar dan moet je het wel elke week dit brengen. En uh, vandaag hebben ze dat laten zien uh, wat ze kunnen. En ik, nogmaals, ik ben super trots op ze. Trots op ze. Vertongen liet zojuist ook weten best wel hoogelijk verbaasd te zijn over, over het reactievoetbal van PSV. Uh, had jij dat ook? Ja, reactievoetbal, dat, dat, dat hebben wij ze opgedragen. Dus uh, als we met z'n allen goed meedoen en goed staan en de, de wil hebben om een tegenstander zo onder druk te zetten, dan heeft elke tegenstander het moeilijk uh, tegen ons. Nou, en dat hebben we vandaag bewezen. Says, come on, let's have it She brings out the worst you can be Let's a good day for a bad habit Don't you dare to disagree She likes to sue Cheap ass that thinks he's something groovy Straight down from church, you want a bet She'll play him like some kind of movie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 She sees right through all this cool pose And she'll hold these good dogs stay down She's got no mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the soldiers No mercy for the king There's no mercy for the soldiers No mercy for the king No mercy for the king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 Ja, In ja, jouw tijd. Ja, al dus mag ik jou afvondigen. Ik jouw afvondigen. Jouw no afvondigen. mercy. De laatste muzikale bijdrage in deze jubileumuitzending van langs de lijn. Tienduizende uitzendingen. Toch nog een paar mooie berichtjes. Bijvoorbeeld dat Dorian van Rijsselbergen na zeven races aan de leiding gaat bij de wereldkampioenschap in de RSX-klasse in Cadiz. Daar nou, hebben we ook veel oudere luisteraars die zeggen: wat is dat dan? Dat is gewoon windsurfen, noemden we dat vroeger. Hij won vandaag een van de drie races. En eindigt in de andere twee als vierde. In het klassement heeft van Rijsselbergen nu één punt voorsprong op de Fransman Bon. Tant. En dan zult u zeker nog willen weten dat de Griek is derde staat op dit moment. En Ruud van Nistelrooy heeft weer eens van zich doen spreken. Hij had een belangrijk aandeel in de zegen van Malaga bij Espanyol. Thuisclub stond lange tijd met 1-0 voor. Maar Malaga sloeg in de slotfase toe door treffers van van Nistelrooy en Martin Mechelis. Van Nistelrooy kwam na 73 minuten spelen in het veld... en scoorde amper twee minuten later. En Malaga klom door deze zege naar de vierde plaats... in de Primera division. Epke Zonderland ging naar de Olympische Spelen... en toen toch weer niet. Hij moet vormbehoud tonen. Ik zie onze Turrem-medewerker ook de oren spitsen nu. En in Kotboes heeft hij indruk gemaakt aan de rekstok. Met een oefening met een moeilijkheidsgraad van 7,5. En de kenners weten dat dat hoog is. Liet hij de concurrentie achter zich. Hij kwam op 15 7, 5 2-5 uit. Zonderland won dus in Duitsland op de rekstok. En eerder dit weekend was hij als vierde... Eindelijk op het onderdeel Brug en of dat meetelt wordt nog vergaderd bij de ja, kv En de Nederlandse eventingruiters hebben een startbewijs het, uh, veroverd voor de Olympische Spelen. Het team eindigde in de hoog aangeschreven internationale wedstrijd van Fontainebleau als tweede. NFC NSF vindt die prestatie voldoende om voor het eerst sinds 1992 weer een team aan de start te brengen. Nederland mag drie combinaties afvaardigen en bondscoach Martin Lips gaat bepalen wie er gaan. En we eindigen met een bericht wat je zo'n 52 zondagen per jaar kunt lezen. Soms gaat het over rennen, Soms gaat het over of of of de wielercross natuurlijk. En nu hebben we het alweer over de wereldbeker vrouwen op de weg. Marianne Vos wint gewoon. Nederlandse alles kunnen op de fiets won na de Ronde van Drenthe. Vandaag ook de Trofeo Alfredo Binda. Het is wel even een overgang van de Ronde van Drenthe naar de Trofeo Alfredo Binda. Koers in Italië is de tweede wedstrijd van de cyclus. Vos troefde de Italiaanse Tatiana Guderzo af. En de Duitse Trixie Worak werd derde. Ja, nou ja, ja. Dan gaan wij langzaamaan een eindje breien aan deze lange uitzending van Langste Lijn. We begonnen om 12 uur met deze jubileumuitzending. In een uitzending wanneer, ja, waarin AZ won van RKC Feyenoord van de Graafschap. En Ajax tegen PSV eindigde in 2-0. En ook het een prachtige schaatsdag werd met twee maal goud voor onze achtervolgingsploegen. Thijsje Unema werd de derde en Michel Mulder tweede op de 500 meter. Vier medailles dus nog bij het schaats. Ja, en Tom Bonen, de Gent-Wetelgemon. En ook nog Fernando Alonso de Grand Prix. Van Maleisië. Kortom, genoeg gebeurd in deze afgelopen zeven uur. Dit was de tienduizendste uitzending van Langs de Lijn. En er zijn mensen die vragen: heeft dit programma nog toekomst? Ja, over drie uur alweer. Want dan is aflevering 10.001 namelijk. Jeroen Stompoort presenteert dan om tien uur. En er wordt uitgebreid teruggekaart en teruggekeken op het afgelopen voetbalweekend. Dat doen we met Ronald van der Geer. Ja, dat was hem, uh, Dat was de geluid in tienduizend, uh, Tienduizendste uitzending, zeven uur lang mochten wij met ongelooflijk veel plezier voor u maken. Met heel veel korrivéën uit het verleden en sport uit het heden. Op naar de volgende tienduizend. Dank allemaal voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Welkom.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 50 jaar The Rolling Stones. Maandag 2 april. In de Stadsgehoorzaal in Leiden. The Rolling Stones Tribute. Met het Metropoolorkest. De drie J's. Van Dik Marcel de Groot. Tim Ackerman, Erwin Nijhoff. Elske de Wal. Daniel Brosseven. Ben Saunders. En Charlie Luske. Ga voor kaarten naar radio2.nl Fascinerend en genadeloos goed. Kathleen van Edwebe en Marco Geuken.